Dat we het meenemen, Malachi 3 vers, vers 6 en we gaan lezen tot en met 12. Laten we het samen lezen ook hier in de screen, of in de, op de scherm hier. En de titel die God mij heeft gegeven voor vandaag is, het is mij toevertrouwd. Het is mij toevertrouwd. Ik de Heer ben niet veranderd. God verandert niet, amen. Is het niet geweldig dat God niet verandert? Hij is nog steeds de machtige God. Hij is nog steeds de geweldige God. Maar check dit. Kijk wat hij zegt. Maar jullie en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob. Dus ik ben niet veranderd. Maar zegt hij zegt tegen het volk. Maar jullie zijn ook niet veranderd. Eigenlijk wat hij hier zegt is. Jullie zijn nog steeds koppig. Ik ben nog steeds goed. Maar jij bent nog steeds koppig. Hoeveel moeders hebben we hier? Die, die, die, die ooit tegen kinderen misschien dit hebben gezegd. Ik doe alles voor je, maar je bent nog steeds koppig. Of misschien ben je getrouwd. Hé, hey, ik, ik, ik ben nog steeds dezelfde liefdevolle, maar jij bent nog steeds koppig. Laat ik iemand naast zeggen, wees niet koppig, kom on. Wees niet koppig. koppig. Hé, hey, waarom <laughs> jullie kijken me al boos aan, relax. <laughs> Het komt goed. Het komt goed. Wees niet koppig, verlaat de dienst niet voortijdig, relax, het komt goed. Amen. Verlaat niet te vroeg, Laat je kan het boek niet oordelen op basis van de... Ah, oké. Okay. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden en ook jullie doen dat niet. Keer terug... Naar mij. Weet je het boek van Malachia? Constant zien we het woord terugkomen. Keer terug naar mij. Keer terug naar mij. Naar wie? Naar de Heer, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen, hoezo moeten we terugkeren? Oké, okay, vers 8. Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij. Hè? God zegt hier tegen het volk toen, en zeggen dan, hoezo bestelen we u? Hij zegt hier, door de tiende en de heffingen of de offers achter te houden. En dan vers 9, jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt en toch blijft het hele volk mij bestelen. En het is bijzonder, want hij zegt eigenlijk tegen het volk, jullie stelen van mij, maar het vloek valt op jullie. Jullie zijn nog vervloekt en nog steeds doen jullie dat. En dan tien. Stel mij maar eens op proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet... De sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Hoe we geloven dat er een belofte van God is voor jouw leven. Dat God dit kan doen voor jouw leven. Dat God dit kan doen voor Nederland. Dat God dit kan doen voor jouw huis. Ik zou de springhaan onschadelijk maken. Hé, hey, die springkannen. Ze, ze lijken mooi. Het is een mooi insect, felgroen. Maar je wilt ze niet hebben bij je akker of bij in je tuin. Maar, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En de drijventros zal niet meer verdoren in de wijngaarden. zegt de Heer van de hemelse machten. Dan vers 12, de laatste vers. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen. Want jullie zullen wonen in een heerlijk land. zegt de Heer. ...van de hemelse machten. Amen. We kunnen plaats nemen. Weet je, als het hebben over... ...het is mij toevertrouwd. Is het is niet bijzonder... ...om te weten en te zien wanneer... ...iemand jou toevertrouwt. Je voelt je vertrouw, Wanneer iemand jou vertrouwt... ...met iets. Wanneer een vader... ...een kind toevertrouwt... Met, ...met geld, met... Met het huis, de kind, het kind voelt zich constant meer die verantwoordelijkheid. En vaak is het ook lastig om iemand iets toe, ver, te, toe te vertrouwen, is het niet zo? En je vertrouwt niet aan iedereen alles toe. Weet je, het, is, het is makkelijker om aan iemand een pijn toe te vertrouwen dan de sleutel van je huis. Is het niet zo? Het is makkelijk, broeder Luti, je mag mijn pijn lenen. Ik vertrouw je het toe. Want ik weet van, oké, okay, als hij me het niet teruggeeft, dan is het niet zo erg. Maar als ik tegen broeder Lutie zeg, broeder Lutie, wil je me je auto lenen? Dat is een andere level. Hij gaat zeggen, wacht even. Je hebt mij maar alleen maar een pen geleend. En nu vraag jij om een auto. Het is anders. En je kan toch ook niet naar iemand gaan en zeggen van, luister. Ik heb je vorige keer mijn pen aan jou geleend. Waarom leen je mij niet die auto? Er zijn verschillende niveaus, toch? Van toevertrouwen. En hier wat God hier eigenlijk zegt, tegen het volk, en wat God Israël heeft geleerd vanuit het principe, is dat alles wat ze hebben, wat ze bezitten, eigenlijk niet van hun was, van, de, van het volk. God had het hen toevertrouwd. Toevertrouwd, maar met, met een optie of met één, één voorwaarde dat ze aan hem in het oude testament, dat ze aan hem de tiende daarvan zouden geven. En nog zoals ik zei, ik weet dat wanneer we het over geld praten, dat sommige mensen moeite mee hebben. Maar gelukkig hier niet in New Life, alleen maar, weet, dat gebeurt alleen maar in andere kerken. Hier in, New, hier in New Life is dat niet zo. Amen, amen, amen. Geweldig. Ik hou van die zuster. <laughs> en weet je, een keertje, een keertje opende ik de Bijbel van iemand. Iemand had, had me een Bijbel geleend. Ik opende de Bijbel en ik begon te lezen. Ik had de Bijbel thuis. En ik, ik maakte hem open. Ik wou Maliaghi lezen. Ik wou Maliaghi lezen in... Ik wou hetzelfde hoofdstuk dat we hebben gelezen dat wou ik lezen. Maar iedere christen weet en kent dit de, hoofdstuk. Ze kennen deze hoofdstuk, want het is het hoofdstuk dat gaat over tienden. En ik geloof dat mensen het hebben gehoord vanuit kleinst af aan, in kerk en al die dingen. En toen ik Malachi wou lezen in, in, de, in die Bijbel, was die pagina er niet. En ik dacht van wat voor Bijbel is dit? Maar ik, ik, ik kijk zo en het was de enige pagina in de Bijbel dat was weggescheurd ik dacht, wow, of ze heeft het expres gedaan, of het is puur toeval. <laughs> maar oordeel jezelf, we mogen niet oordelen. Maar ik dacht, het is toeval, want we geloven het beste van iemand, ja toch? <laughs> maar het was bizar. ik moest omlachen natuurlijk, wanneer ik dat zag. Omdat mensen moeite hebben soms, wanneer het over geld gaat. En, en ze denken dan vaak... Ze denken dan van, oké okay, nee, de kerk vraagt om geld. Maar wanneer het gedachte zo is, is, is die excuus die we dan vinden om, om niet te geven, is dan is het niet per se gebaseerd op, op dat er iemand het vraagt, dat de kerk het vraagt, maar het is gebaseerd op een misplaatse prioriteit. Kijk naar iemand naast je en zeg, hoe staat het met jouw prioriteiten? Dankjewel, broeder. Hey, nu klinkt mijn stem mooier, geweldig. En het is dus een kwestie van misplaatste prioriteit. Want wanneer onze prioriteit scheef staat, hebben we de neiging om de dingen die we daadwerkelijk moeten waarderen, om die niet te waarderen. En, en het volk, het gebeurt hetzelfde met het volk hier. ...waar wij hebben gelezen. God, waarom vroeg God het volk van Israël om de tiende? God wou hen een les leren. Welke les wou God aan Israël leren? Het was een les om hem als prioriteit te stellen in hun leven. Dat God hen vertelt van lijst door de tiende te geven geven jullie mij de prioriteit in jullie leven. Want God wist en weet nog steeds... dat geld en, en, en inkomsten moeilijke, moeilijke issues zijn. Maar zei, luister, iemand kan daaraan plakken... en volledig daaraan door geobsedeerd raken... en mij vergeten. Daarom zei hij in de tekst wat we hebben gelezen... Toen we het hadden over dankbaarheid. Hij zei, pas op dat wanneer jullie bij het land komen. Waar honing is, granaatappel, melk en al die dingen. Wanneer jullie het geweldig hebben. Hij zei, pas op dat je mij dan niet vergeet. Of vergeet de Heer dan niet. Want hij weet dat, dat mensen de neiging hebben. dat wanneer, wanneer het goed gaat, vergeten ze hem. Het gebeurde constant met het volk van Israël. En dus zei hij tegen hen luister, Want... Je moet het zo zien. God, toen hij het volk van Israël had gekozen, had aangenomen, moest hij hen opvoeden. En het is al moeilijk om kinderen op te voeden. En het is moeilijker om volwassenen te heropvoeden. Degene die met volwassenen werken, weten waar ik het over heb. Als je werkt met volwassenen, Lastige mensen met lastige karakter. Oeh. Maar gelukkig is het ook niet hier in dit huis. Het zijn mensen van andere gemeenten. Hier in ze niet. Amen. Degene naast je is een geweldig persoon. Leen hem jouw huis. Leen hem jouw auto. Komt goed. <laughs> nee, nee, relax. Doe dat vooral niet als je die persoon niet kent. <laughs> en, en, en hij zegt hier... Ik wil hun leren... Om prioriteiten te stellen. hoeveel van ons vergeten. En ik geloof dat in mijn leven is het zo vaak. Dat wij constant heropgevoed moeten worden. Om prioriteiten te stellen. Want prioriteiten missen. Of andere prioriteiten te stellen. En de andere te missen. Die we eigenlijk van tevoren hebben afgesproken. Dat we zouden volgen. Gebeurt heel snel en heel makkelijk. Het is heel easy. Om prioriteiten te veranderen. Andere prioriteiten en andere dingen de ruimte te geven, want we worden zo omsingeld door allerlei dingen. En God zegt, nee, ik wil dat ze gefocust blijven. En de enige manier om hen te focussen, was om tegen hen te zeggen, luister, het eerste van het land, eer mij daarmee. Met het eerste. Niet met het laatste. Maar met het eerste. Weet je, laten we die tekst lezen in spreken 3 vers 9. Stel je voor, als wij in het volk, hè, ze hadden appels, ze hadden vruchten, ze hadden de neiging om alles eerst te gebruiken en verbruiken en te verkopen, en daarna pas, wanneer ze dat alles hadden gedaan, dachten ze, oh ja, we moeten ook iets aan God geven. En het probleem was dat, wat gaven ze soms aan God? De Bijbel zegt dat ze kwamen, in die tijd kwamen ze met schapen die mank liepen. Waarom? Oh nee, maar dit verkoopt toch moeilijk. Ik ga, weet je, omdat het toch niet verkoopt. En de schaap is, is mank. En, en, en sommigen waren blind. En, en blinde dieren. En zeiden ze, van, weet je wat? Ik ga dat aan God geven. En God zei, nee. Ik wil geen restjes. Ik wil geen kruimels. Onze God is niet een God van kruimels. Hij is een God van overvloed. Hij is een God van overvloed. En als God jou wil zegen, zegenen, zegent jou niet, hij jou niet met kruimels. Hij zegent jou met overvloed. Jezus zei niet, ik ben gekomen omdat Gij een kruimelige leven zal hebben. Nee, een leven in overvloed. Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. ...zij God tegen het volk. Dus in plaats dat je mij... ...het minste geeft... ...geef mij het beste. Geef mij het eerste. En dan... ...wat staat in vers 10? Heb je hem nog? staan? Graan zal je voorraadschuren ...vullen... ...en je kuipen lopen over... ...van wijn. Een belofte die hij maakte aan het volk. Als jullie mij eren... ...zal ik zorgen dat jullie graanschuren, jullie voorraadschuren gevuld zullen raken met allerlei dingen die je nodig hebt. Halleluja. Maar zoals ik hier noem, en ik, ik noem constant het Oude Testament... en het volk van Israël. En dan denk je van, oké, okay, oké, okay, want ik weet van... dit is een discussie die bestaat al heel lang. Ik weet nog, een van de eerste vragen toen, toen ik op de Bijbelschool zat... Was, was dit van, is de tiende nou ook voor het Nieuwe Testament? Of is het alleen maar voor het Oude Testament? We weten dat het Oude Testament een voorafschaduwing is... van het Nieuwe, dat het Nieuwe zou komen. Het Oude is is, in het Nieuwe heerst genade. Maar wat weten we dus van het Oude, is dat... zoals ik zei, God was het volk aan het opvoeden... ...principes aan het leren. Maar omdat het principes zijn... ...stelde God het als wet... ...zodat het volk het zou leren. Want je kan een kind pas iets leren... ...wanneer je hem consequenties toont. Is er iemand met me? Als je je kind niet bestraft... Ik geloof me, je hebt een moeilijke tiener straks. Als je geen straf geeft... ...en soms ook bestraft, ja... ...want soms zijn die demonen voor alles door de kinderen aan... ...en heel relaxed... Het gebeurt niet alleen maar met mijn kinderen. Maar ze, ze, zijn, ze zijn druk en dan hebben, willen ze hun dingen doen. En de Bijbel zegt zelf dat wij de kinderen moeten disciplineren. En dit is wat God deed met het volk. Hij was constant bezig hun discipline leren. En iemand een discipline leren is niet makkelijk. Want het is vallen val, en opstaan. En om hun het te leren stelde hij... De wet. Jullie moeten dit doen. En stel mij op eerste plek. En hoe weet ik dat jullie dat hebben gedaan. Doordat jullie mij. Je eerste. eerste wat je binnenkwam. De 10% daarvan. Ging geven. Oké okay, maar. Hoe zit het dan met het nieuwe testament. Het nieuwe testament. Omdat het. De geest levend maakt. Zie je niet dat. Het, kon, het, tiende, het woord tiende komt vaak voor in het Nieuwe Testament... want het was een principe die, die God al toegebruikte... want eigenlijk bestond de tiende voor de wet. Degene die de Bijbel kennen, weten dat voordat de wet bestond... gaf Abraham een tiende van al zijn opbrengsten... gaf hij aan Melchizedek. Dat zijn voor de, voor de verdiepte in de Bijbelkennis. Je, je kan het lezen in Hebraïens 6, 7. Maar het Nieuwe Testament, omdat het in het oude een wet was was het dus vanzelfsprekend in het Nieuwe Testament dat er een principe was om te geven. Want wat God verwacht in het Nieuwe is dat het wet van Christus geschreven wordt in het hart van de mensen. En zou je kunnen zeggen dat in het Nieuwe heb je het niet meer over onmondige kinderen, maar volgroeide kinderen, is er iemand met me, die principes begrijpen. Die principes van God begrijpen voor hun leven. Dus natuurlijk geloof ik niet dat God tegen jou gaat zeggen, hé weet je, als je de tiende niet geeft, zal ik niet meer van jou houden. Nee. Maar, maar de vraag is, houden we wel van Hem wanneer wij ons terugtrekken? En je gaat merken dat de tiende. Een, een principe is, want God, de, de apostel Paulus zei, geef naar vermogen, want naarmate het ook stijgt, zou je merken, als je daarin groeit, dat er sommige mensen, en, en je hebt het hier in de gemeente, sommige mensen meer geven dan 10%. Omdat ze hebben geleerd wat het principe is, wat we vorige week hebben gesproken hier, over, de, over het geven, de vrijgevigheid. Ja, maar weet je, ik, kan, ik ga niet geven in nieuw lijf, want ik zie die voorganger daar en, en ik zie die mensen daar, ik, ik vertrouw hen niet met mijn geld. Ik vertrouw die mannetje niet met mijn geld. Weet je wat, als je nieuw lijf niet vertrouwt met het geld, waarom dan wel met je ziel? Is er iemand met me hier? Is er iemand met me hier? Amen. Het is niet voor mij. Ik weet nog toen ik, weet nog, toen ik uh, theologie ging studeren, naar de universiteit ging, of naar de school ging. En, en, en Cindy weet ervan, zei tegen haar Cindy, ik, het is een pas in mijn hart. <laughs> en we hadden gesprekken daarover, want, want weet, vrouwen kijken verder. <laughs> Soms. En wij ook. En dacht van, hé, hey, maar... Hoe gaat het doen? Hoe gaan we het doen met kinderen, met, met toekomst, met geld en al die dingen? En, en ik wou de, de vijand gewoon angst plaatsen. Maar ik weet nog van mezelf dat ik zei: het, Mij maakt het niet uit. Want met geld of zonder geld zal ik het evangelie verkondigen. Met spullen of zonder spullen zullen we het evangelie verkondigen. Met microfoon of zonder microfoon zullen we het evangelie verkondigen. Met de speakers of zonder speakers. Met al die dingen wat we zeggen. Zullen we het evangelie blijven verkondigen? Ik wil niet afhankelijk zijn van mensen. Alleen van u, Heer. Amen. Dus het is niet voor mij, maar het werk dat het volk gaf naar de tempel, omdat het werk moest doorgaan. En Jezus heeft nu zijn gemeente aan wie toevertrouwd. Kan iemand naar degene kijken, naar je kijken en zeggen, aan ons. Het werk van God is aan jou toevertrouwd. Aan ons toevertrouwd. Aan een ieder hier aanwezig. Het werk van God is aan jou toevertrouwd. Het is mij toevertrouwd. Het is jou toevertrouwd. En hij vertrouwde ons niet toe met een ben. Maar hij vertrouwde ons toe met de grootste, machtigste organisatie van de wereld. Instelling van de wereld. De kerk van de Heere Jezus Christus. Die leven geeft. Die levens bevrijdt. Dit is door de gemeente dat genezing komt in levens van mensen. Want het zijn werkers. Mensen die zich Inzetten voor het werk van de Heer. Weet je dat vele stichtingen die er bestaan vandaag de dag en vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisatie bijna allemaal hebben een christelijke basis, een passie voor Jezus. Want alleen Jezus kan de wereld veranderen. Presidenten kunnen de wereld niet veranderen. Misschien merk je je hoort alleen maar op nieuws en de media beïnvloedt mensen. Ja, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Maar hij kan niets doen. Het is de kerk die de kracht heeft om levens te veranderen. Het zijn wij en God en Jezus zei: Ik heb het jou toevertrouwd. Halleluja. Het is een principe. Het is van jou. Wat lijkt dan logisch? Weet je, een keertje... ...was er een voorganger en hij had iemand in zijn kerk. En deze man verdiende... ...400 euro per maand. En de voorganger gaf hem een onderwijs en... ...en over tiende en zo in principes om te geven. En die man, en hij zei ik ga voor je bidden. En hij begon voor hem te bidden. En de man raakte gemotiveerd en hij zei weet je wat, ik ga het geven. En 400 gaf hij de 40... ...aan het werk... En het ging goed. Hij was blij. En langzaam maar zeker... steeg... zijn inkomsten. Het ging stijgen. Plotseling verdiende hij... 4000 euro per maand. En hij ging naar die voorganger. Want hij had moeite. Hij zei, wacht even. 40 euro. Het was wel best wel easy, maar ik moet nu 400 geven. Is er iemand met me hier? Ja. En hij ging naar de volganger en zei, weet je wat pastoor, ik heb er moeite mee. Wat moet ik doen? De volganger zei, het is niet erg mijn zoon. Relax. We gaan weer bidden. En in het gebed zei hij, vader, laat hem weer 400 verdienen. Die man zei, nee, nee. <laughs> Want het steeg maar niet op plotseling. Nee. God wil dat wij de principe leren. En je gaat merken dat uiteindelijk, degene die moeite mee hebben, ik, het is niet ik die ei, maar je gaat merken dat God zegt, daag me uit. Het is de enige plek naar Bijbel waar God zegt, daag me uit. En ik wil tegen jou vandaag, vandaag tegen jou zeggen, daag God uit. En volg een principe. En zie wat de Heer gaat doen. Stel hem op eerst. En zie wat de Heer gaat doen. Daag hem uit. Hey, het is God die het zegt. God zei tegen het volk, ik snap het niet. Jullie komen tekort. En toch geven jullie niet. Hier in vers 9. Je komt akkoord en toch, omdat je, je, je snapt niet dat door te geven, zal ik de de vensters van de hemel openen en je zegen. Maar je bent zo vastgeklamd aan die 10% en je wil niet loslaten. Ik wil jullie een video laten zien, Dat is, dat is een leuke video, er zit geen geluid bij, dus ik probeer er tussenheen te, te spreken. Kijk, hij gaat fullscreen zien. We zien hier een, een baboen, toch? We zeggen baboen, een baviaan, toch? Een baviaan, baboen. Dat is een aap. Ik ken niet alle aaps aapsoorten, Leonardo weet het allemaal. Maar deze man gaat proberen deze baviaan te vangen. Het is bijzonder. Hij maakt hier een gat en hij zet daar binnen meloenzaden. zaden. <laughs> En die, die Bafian kijkt, hij weet van, hé, hey, er gebeurt hier, hier iets, iets, hier. Hij zit te checken, hij zit te scannen. Hij weet, hij heeft iets daar geplaatst. Het is voor mij, maar ik wil het. Kunnen jullie het, sorry zo zien, ja. Hé, oké. Ja, juist. Ja. <laughs> Het goede nieuws is dat de man gebruikte de baviaan alleen maar om water te vinden. Daarna laat hij hem los, dat is een andere video. Maar ik kan je zelf zoeken tijdens. daar hebben we geen tijd voor. Maar, maar je merkt hier dat de baviaan, hij steekt zijn hand erin om die meloenzaden te pakken. Maar zijn hand kan alleen maar weer zo naar buiten komen. Maar als hij een vuist maakt, want hij pakt het en probeert hij eruit te halen. Gaat het niet? En hij is bezig. Je hebt gezien, hij is bezig. Hij wilde me uitlaten. Maar de, de, het geheim zit in het loslaten. Want als je niet loslaat... ...word je niet vrijgezet. Kan iemand begrijpen waar ik naartoe wil gaan? En de Heer zegt, als je niet kan geven... ...kan je ook niet ontvangen. Als je niet kan loslaten... Kan je ook niet vrijgezet worden in jouw roeping. En soms zijn we net als die baboen. Kijk, iemand naast je zegt, hey, je bent geen baviaan, kom on, kom on. Je bent een blessing, je bent een blessing, geen baviaan. En, en, en, en we houden het vast, nee Heer, het is van mij, het is van mij. En de Heer zegt, laat het los, ik wil je zegenen. Laat het los, ik word de vensters van de hemelen openen over jouw leven. Laat het los. Maar we zeggen, nee heer, nee heer. En voordat we het weten, dat waar we aan vastgeklampt houden, heeft ons nu in beslag genomen. En dat wat daar was om ons te dienen, zijn wij nu slaaf van geworden. En worden we geketend, net als deze haap, omdat we niet bereid zijn, om los te laten. Halleluja. Kan, kan, kan, iemand, kan iemand de Heer een applaus geven? Is er iemand hier met me? En, en God... Halleluja. En God zegt... Ik geef je de zaden om te planten. Maar vergeet niet mij een prioriteit te geven. Halleluja. Vergeet niet mij op de eerste plek te zetten. En we zien in een verhaal Johannes 6, je kan het daarna thuis lezen. We kennen het, een paar van jullie kennen het, sommigen niet. Maar het is niet erg. Jezus is daar met een menigte. En de menigte heeft honger. En Jezus zegt tegen de discipelen, hebben jullie geld om, om, om iets brood te gaan halen? Ga iets, ga iets halen voor de mensen om te eten. En, en de discipelen zeiden... Jezus, waar gaan we dat vandaan halen? En ze, ze gingen zoeken in de menigte en ze vonden een jongetje. En ze gingen niet het brood van de jongetje stelen, maar de Bijbel zegt dat het dus jongetje, jongetje had vijf broden en twee vissen. Het waren van hem. Het was zijn broden, zijn vissen. En hij kon zeggen van weet je, ik hou het vast voor mij. Want. Mijn moeder... Nee, je kan die wel weghalen, broer, Anders haal je die concentratie weg. De, mijn, mijn moeder heeft mij gegeven. Ik, het is voor mij. Maar ik kon ook zeggen, wacht even. Ik kan het ook geven aan Jezus. En zien wat er met mij gebeurt. En we weten wat hij koos. Hij koos om los te laten. Want naarmate wij het vasthouden... Blijven we vastzitten. Maar wanneer wij het loslaten. En zien wat de Heer ermee kan doen. Halleluja. Wanneer we bereid zijn om te zien. Om te kijken van. Wat kan God ermee doen. Volgens mij zijn we live nu. De mensen op Facebook kijken dit ook nu. Dan weet ik ook dat. Ik bereid ben om hem prioriteit te geven. En wanneer ik hem prioriteit geef weet ik wat hij kan doen. De Bijbel zegt dat... van die vijf broden... en twee vissen... aten meer dan vijfduizend mensen. En er bleven twaalf manden vol... over. Wauw. En het waren geen kruimels. Het was overvloed. Het was overvloed. Maar het zou nooit gebeuren... als, die jongetje, als, het, als het jongetje... Niet Jezus Christus had toevertrouwd met wat van hem was. Wat eigenlijk God hem al eerst had toevertrouwd. God gebruikt dat wat we zaaien voor zijn koninkrijk. Jij bent in Christus, je bent gered. Maar er zijn mensen die Jezus nog wil raken. Er zijn mensen die nog tot geloof moeten komen. Er zijn mensen die nog moeten dopen. Er zijn nog mensen die, die, die op ons zitten te wachten. En God gebruikt jou. Omdat hij jou heeft toevertrouwd. Kijk naar degene als je vraagt. Is het, is het jou toevertrouwd? Voel je het? Hé. Hey, is het van jou? Want als je niet het gevoel hebt dat het van jou is. Dat God het aan jou heeft gegeven dan het werk geven, dan, we, dan missen we zijn doel voor ons. En, en Jezus leert ons om vrijgevig te zijn. Dus hoe zit het dan in het Nieuwe Testament, dat naarmate een moeder of een vader zijn kind leert, hé, hey, luister, je moet tanden poetsen. Kind, ik heb soms moeite met één van de drie. want <lacht> Altijd eentje. Constant moet ik herinneren. Soms bel Cindy mij of stuur ze een bericht van haar. Heb je ze herinnerd om tanden te poetsen? En ik constant zeggen, hey, je moet tanden poetsen. Maar stel je voor dat je al 18, 20 bent. <lacht> <lacht> en je moeder jou moet bellen. En zeg maar, hey, heb je tanden gepoetst? Heb je tanden gepoetst? Dus in het oude testament... was God hun iets aan het leren. Hey, je moet tanden poetsen. Je moet geven. Maar in het nieuwe testament... gaat het vanzelfsprekend. Is er iemand hier met me vandaag? In het nieuwe verbond... gaat het vanzelfsprekend. Want we hebben geleerd om van het werk te houden. Halleluja. En de Heer zegt... dag me maar uit... En je gaat zien wat ik doe in jouw leven. En je moet het niet zo aannemen van, oké, okay, weet je wat, ik ga, ik ga het vandaag proberen. En, of ik ga komende tijden proberen. En, en wee, pastoor, als ik morgen niet in een Ferrari rijd. Dan kom ik achter jou aan. In een kastelbureau. <laughs> want je hebt gezegd dat de Heer... Dan heb je het verkeerd begrepen. Amen. Want je kan ook niet iets wat je jaren hebt opgebouwd, in twee maanden zien veranderen. God gaat een proces met ons aan, waar we leren om te groeien in die vrijgevigheid en vanzelf spreken, zou je merken dat de vensters van de hemel geopend zullen blijven voor jouw leven en, en dat de Heer jou zal zegenen. En niet alleen maar met, met, met materiële zegeningen. Want het is het is, is minste wat hij kan doen. God zal je blijven zegenen met, met het vrij, met de kracht. Met alles wat je nodig hebt. De Bijbel zegt, de apostel Paulus zegt. Je zal in niets tekort komen. Want hij zal je in al je noden voorzien. Dus de apostel Paulus, hij schrijft in 2 Korintiërs 9. 2 Korintiërs 9 vers 6. Tot en met 8 zegt hij, bedenk dit. Echoems 9, vers 6. Tot en met 8 zegt hij, bedenk dit. Wie karig zijt zal karig oogsten. Wie overvloedig zijt zal overvloedig oogsten. En dan 7. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Zonder tegenzin. Als je komt van, heer, weet je wat, ik ga geven maar, ik wil eigenlijk niet. De heer zegt, de heer zegt nee, ik hoef het niet. Zo, zo heb ik het niet nodig, zo, zo hoef ik het niet te hebben. Zonder tegenzin. Je hebt mensen die, wanneer ze geven, lijken alsof ze, alsof ze uh, azijn hebben gedronken. Hij zei: of dwang. Kijk naar iemand naast je. zegt: niemand dwingt je. Niemand zet een pistool op je hoofd en zegt: geef nu. Dat is de belastingdienst, dat is niet de kerk. <laughs> Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Amen. God geeft. God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen. Wauw. Wat zien we weer? Overvloedig. Overstelpen. Met al zijn gaven. Weer vensters van de hemelen die geopend zullen worden. God heeft de macht om dat te doen. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt... en ook nog ruimschoots kunt bijdragen... aan allerlei goed werk. Halleluja. Aan allerlei goed werk. God heeft de macht om u te overstelpen. Hoeveel hebben we ooit zoiets meegemaakt van God? Dat God jou ging overstelpen... Met gaven, met zegeningen. Is er iemand hier die iets van God heeft ervaren in hun leven? Die hebben gezien hoe groot God is, hoe machtig God is. Je merkt dat de mensen die geven, ze leven daadwerkelijk gelukkiger. gelukkig. Er is in hun hart een, een iets bijzonders, want ze ervaren de, de overstroming van Gods zegen over hun leven. En de Heer zegt, weet je wat, maak je geen zorgen. Want je zou voldoende voor jezelf hebben. Sta je voor als God zou zeggen, geef me de negentig, blijf met de tien. Vandaag zou de kerk zo leeg zijn. <laughs> Misschien één broeder, één zuster. Maar God zegt, nee, breng de tien, de principe nogmaals. Breng de tien en ik zegen de negentig. En niet alleen maar de tien is heilig, maar de negentig zal ook heilig zijn. Want mijn zegen zal erover zijn. Halleluja. Weet je dat het geven van je offers van tiende voor het werk van de Heer. Als we dat principe volgen, is het een van de mooiste en grootste geestelijke dingen... Die wij kunnen doen. Halleluja. Volgens mij hebben jullie mij niet begrepen. Jullie zagen de mensen die naar voren komen. En jullie verloren de focus. Vandaag hebben we het over prioriteit. Amen. Focus. Dat wanneer. ik Zelf, ik ben het verloren. Sorry. <laughs> nee. Wanneer wij geven. Dat het iets geestelijk is wat wij doen. Waarom? Want geld heeft een macht om jou een slaaf te maken. Maar je kan het alleen maar breken door de principes van God toe te passen. Is er iemand met me hier vandaag? Laat geld niet over jou heersen. God heeft geld aan ons gegeven om erover te heersen. En niet andersom. Ja, je mag dingen hebben, maar de dingen mogen jou nooit hebben. Halleluja. Weet je, wanneer merk je dat de dingen jou, jou hebben, is wanneer je te veel zorgen maakt. Dan is geld al over jou aan het heersen. Jezus zei, je kan niet twee Heer dienen. Je kan niet Mammon dienen en de Heer. Het is onmogelijk. Je kan niet geld dienen en de Heer. Hij zei, de ene zal over de andere... De ene krijgt voorrang. En wanneer Mammon gaat heersen, Zeg ze samen met mijn Mammon. Het is een mooie, noem nooit je kind zo Mammon. Het, het is een geest, dat is niet zo noemen. Geen Mammon, geen Belzeboef. dat zijn bij, bijbelse namen, die je uh, niet moet gebruiken voor je kinderen. Hij zei dan zullen ze over jou heersen. En hoe we leven al in een wereld die overheerst wordt door geld. We leven in een wereld waar alles daarom draait. En Jezus zegt, breek. Daarmee breek, die ketting breek. Halleluja. Weet je, over het algemeen, dit is wereldwijd. De statistieken zeggen, en je merkt het hier ook, dat vaak is het de 20%, de 25% van de kerk, die de kerk onderhoudt die helpt met de zending, met, de, met die, die trouw zijn ermee. Tachtig. Tachtig is, die heeft niet echt zo'n interesse. Maar God wil dat veranderen in ons hart. God wil werken in ons binnenste. Zoals ik zei, het is niet zo dat God tegen je gaat zeggen, weet je wat, ik, ga, ik hou niet meer van jou, maar God zegt, daag me uit. Toets het. Zie het. Zie wat ik ga doen. En ik weet dat, dat er leven zijn hier en mensen zijn die het moeilijk hebben. Door moeilijke situaties gaan. Weet je, laat de Heer jou leiden. Laat de Heer jou leiden. Maar neem stappen. Neem stappen. Ik, ik, ik durf niet te zeggen. En wanneer mensen mij vragen... Ik durf, het niet, ik durf niet te zeggen wanneer iemand zelf moeilijk heeft. Ik durf niet te zeggen van weet je wat. Blijf zonder geven. Ik zou dat niet doen. Maar wat we bemoedigen is neem, neem kleine stappen. Weet je en, en groei daarin. Want als ik zeg doe het niet. En door te doen wordt juist vensters geopend. Want het is een principe. Dan blijf je erin hangen. Ja of nee? Dus neem kleine stappen. Maar zorg dat het gaat groeien. Zorg dat je het neemt. Anderen hier moeten zeggen: maar, "Hey, nee, ik moet een beslissing nemen om het serieuzer aan te nemen. En ik ga het doen. En weet je, ik ga het eerste weghalen uit mijn rekeningpaal. Of zetten, overmaken of wat dan ook. 10%. Ik zet aan. Of, of wat God in je hart zet. Zonder dwang, zonder tegenzin. En je doet het apart en je weet van, hé, hey, de Heer zal voor de rest zorgen. Jezus, God zei, ik zal de sluizen open van de hemelen. Hoeveel hier willen meer ontvangen van de Heer over hun leven. Zegeningen die niet materieel zijn, die alleen, niet alleen maar materieel zijn. Veel meer heeft God voor jouw leven. Ik geloof dat als wij deze cultuur creëren hier binnen deze gemeente. Dat deze plek te klein zal zijn. Voor wat God gaat doen hier in dit huis. Dat als dit, als we een cultuur nemen voor ons leven. Hey, dat, je, dat, je, dat je ergens zal zijn en zeggen: van, Wauw, kijk waar God mij heeft gebracht. Het is een proces. En God zegt: Ik, ik ben klaar om het te openen. Maar je moet het gedeelte loslaten. De Heer wil het doen. Als je, als je hierin gelooft, laten we samen de Heer aanbidden. Weet je, ik uitnodigen als je wil, je handen op te heffen aan de hemel. Ik weet niet waar je doorheen gaat. Ik weet niet wat je aan het meemaken bent. We kennen niet jouw situatie. Maar mijn Heer zegt, ik zal voor jou voorzien. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar mijn God zegt, ik open de vensters van de hemel. Ik weet niet, misschien heb je zelfs moeite met studie. En de Heer zegt, maak je geen zorgen. Ik zal de vensters van de hemelen openen en je zal die studie afmaken. Je zal het overwinnen. Misschien is het een financieel probleem en de Heer zegt maak je geen zorgen. De sluizen zullen openen. De sluizen zullen openen. En het zal niet, het zal niet die, die, die, die kleine chippe chippe, die, die, die klein beetje zijn. Het zal vloeien. Het zal overstromen. Het zijn zegeningen van de Heer. Is er iemand hier die dit gelooft? Is er iemand hier die gelooft dat de God die wij dienen een machtige God is. Een grote God is. Dat de God die wij dienen de kracht heeft om ons te overstelpen. Dat je gaat zeggen, Wa? waar komt dit allemaal vandaan? En de Heer gaat zeggen, ik ben het. Want je hebt mijn uitdaging aangenomen. Raak iemand naast je en zegt, neem de uitdaging aan. Neem de uitdaging aan. Neem de uitdaging aan.